De dieven braken rond vijf uur in. Ze verscheerden de voordeur en waren binnen een paar minuten weer weg. De politie onderzoekt de diefstal in Venlo. Daarbij wordt ook de beelden van bewakingscamera's bekeken. Maar het is nog onbekend of de dieven daarop herkenbaar zijn. De overvallers van het Brinks-depot in Best komen vermoedelijk uit België. Justitie denkt dat ze ook verantwoordelijk zijn... voor de overval op een Brinks-vestiging in Amsterdam in juni 2011. Verslaggever Theo Verbrugge. De kern van de bende die zou bestaan uit Marokkanen en Algerijnen...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 In het alternatieve reddingsplan staat dat spaarders met minder dan een ton op hun rekening niet hoeven bij te dragen aan de redding van het eiland. Ook wordt een aantal banken hervormd. De druk op Cyprus is groot. Als het land voor maandag geen plan heeft, draait de Europese centrale bank de geldkraan dicht, waardoor het land failliet zal gaan. Huishoudens hebben in januari 2,3 minder uitgegeven in vergelijking met een jaar geleden. De uitgaven dalen al anderhalf jaar onafgebroken, vooral aan duurzame goederen, zoals auto's, meubels, wasmachines en elektronica werd minder besteed. De uitgaven daalden met bijna 12 procent. Er werd wel meer uitgegeven aan energie en brandstof, als gevolg van onder meer het koude winterweer. De consumentenbestedingen hangen nauw samen met het vertrouwen dat mensen in de economie hebben, en dat staat al maandenlang op een extreem laag pijl. In Burma zijn bij sectarisch geweld tussen boeddhisten en moslims doden gevallen. Volgens de regering zijn het er vijf, andere bronnen spreken over zeker twintig doden. De rellen in de stad Meiktila begonnen twee dagen geleden... na een uit de hand gelopen ruzie tussen een boeddhistisch stel en islamitische goudhandelaren. Woedende boeddhisten staken huizen van moslims en moskeeën in brand. Vorig jaar kwamen bij rellen tussen moslims en boeddhisten in het midden van het land... 110 mensen om het leven, raakten er 120.000 dakloos. De meeste van hen waren moslims. Het weer droog, zonnige periode. Het wordt 2 tot 5 graden. Door de stevige oostenwind voelt het wel een stuk kouder aan. Morgen is het bewolkt met iets lagere temperaturen... en in het zuiden ook kans op wat sneeuw. De magie die in Brooklyn begon, komt nu ook naar Amsterdam. Barbara Streisand live in concert voor een betoverende avond... Donderdag 6 juni in Ziggoldoom in Amsterdam. Barbara Live met Chris Boti en special guests Jason Gold en Roslyn Kind. Kaartverkoop start zaterdag 23 maart om 10 uur via LiveNation.nl.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 Duitse soldaat was het. En die vroegen mij, wo is de baanhoofd. Wo is de baanhoofd. Ja. En wat antwoordde jij toen, Arie? Ik zei, Doe is de baanhoofd. Do is de baanhoofd. zei Arie. De verzetsfilm van Van Coten en de Bie. Ter gelegenheid van de Boekenweek, vrijdag 22 maart, 5 voor 9, VPRO, Nederland 2. Ik zie, ik zie wat jij nu ziet en het is rood. Mm. Toch? Of nee? Oh, jawel, die auto voor ons is toch rood? Slecht zicht, daar komen nog wel eens ongelukken van.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 De Amerikaanse president Obama wil 2 miljard dollar besteden... aan onderzoek naar auto's die op alternatieve brandstoffen rijden. Hoe staat ons land ervoor? Doen wij wel voldoende onderzoek? Tijd voor een eigen onderzoek naar dat onderzoek. En nog meer auto en ook milieu. Een auto van carbon. Dus na de bril en de racefiets nu ook een vierwieler van koolstof. Auto-expert Wim oude weet alles te melden over die nieuwe BMW i3. En deze week werd hij in zijn aanwezigheid gepresenteerd. Brommen, maar dan in een cel, gaat er in de toekomst heel anders uitzien. Tenminste, als het aan staatssecretaris Teven van Justitie ligt. Het gevangeniswezen gaat drastisch op de schop. Mega-gevangenissen gaan de plek innemen van de bestaande. En daar kun je de nodige vragen bij stellen. De antwoorden komen van de oud-directeur van de penitentiaire inrichting Vught. Overigens, u zou eens een kijkje moeten nemen op onze vernieuwde site. Surf naar degids.fm Ook voor al uw reacties op deze uitzending. Stelen van de baas, het is van alle tijden. Tot nu toe was dat een mannending, maar vrouwen zijn bezig met een inhaalslag. Bijna een derde van de verdachten is vrouw. Goedemorgen Richard Franke, directeur van Hofman Bedrijfsrecherche. Goedemorgen mevrouw Mudders. Wat een opmerkelijk nieuws. Zat u het al een tijdje aankomen? Of is het ook voor u een donderslag bij heldere hemel? Nee, een redelijke donderslag bij heldere hemel. Omdat vorig jaar, althans laat ik het goed zeggen, van 2010 naar 2011... was er een lichte stijging, 4 te zien... En uh, vorig jaar is het wel extreem, uh, daar zeg maar nog het bovenop uh, 10% gekomen. En uiteindelijk is dat 28%, terwijl alle andere jaren daarvoor het getal vrouwelijke daders zo rond de 10%, slinger. 10, 15% uit. Kunt u die stijging verklaren? Nou, dat denken we, maar heel voorzichtig. We zien heel veel bedrijfsfaillissementen, dus ook heel veel uh, werkloosheid. En dat is met name onder, uh, ja, toch de grootste populatie werkende mensen zijn mannen. En we zien heel veel vrouwen terugkeren in dat arbeidsproces. Deels zeg maar, deeltijd of, of uh, uh, op welke manier dan ook. Maar in ieder geval een grotere stijging in tredende vrouwen. En we weten dat voor uh, zeg maar bedrijfsfraude, verduistering, oplichting, dat soort zaken... wat het van belang is dat iemand een noodzaak heeft om dat te doen. Ook nog een beetje aanleg en een gelegenheid. En die noodzaak die is wat meer geboren door de crisis. En dan is het cirkeltje rond wat ons betreft. Eigenlijk is het dus goed nieuws. Er werken gewoon meer vrouwen. Ja, dat is goed nieuws. En ze emanciperen zich ook nog behoorlijk... want ze doen gewoon fors mee ten opzichte van wat mannen anders deden. Nou gaat het economisch niet lekker... dan zou je verwachten dat mensen wel twee keer nadenken... voordat ze hun baas bestelen. Is dat ook te zien dan? Dat is een vrij rationele afweging... maar we zien dat uh, zeg maar, ver vermogensdelicten, criminaliteit... ook in het bedrijfsleven vooral ingegeven wordt door een emotie. Je hebt ergens ineens toch een behoefte aan en dan ga je het doen. En dan denk je later pas na, dat krijgen we ook terug als we zeg maar, de betrokkenen, ons woord voor verdachten, gaan spreken. Gaan vrouwen anders te werk dan mannen? Ja, over het algemeen ietsje beter doordacht, ietsje beter voorbereid. Ik noem het een beetje geniepiger wat dat betreft. Dat is tijdens dat ze zeg maar, uh, dit soort zaken doen. Uh, maar andersom zijn ze toch nog altijd uh, zeg maar wat loslippiger dan de gemiddelde man. En dan zie je ook weer uh, verhalen terug op vooral social media de laatste tijd. En daaruit is dan weer te herleiden dat ze misschien toch vreemde dingen doen. Bijvoorbeeld hun uitgavenpatroon. En dat wordt dan driftig gemeld. Ze verlullen ver, ver zich. Ja, <laughs> zeg dat nee. zo. Kunt u een voorbeeld geven van het verschil tussen mannen en vrouwen? Hoe, hoe gaat een vrouw bijvoorbeeld te werk? Noem, uh, noem eens wat leuks. Ja, we kennen bijvoorbeeld boekhoudkundige fraudes. Het, uh, en, en niet helemaal nieuw is dat je facturen verzint en dan naar jezelf laat overmaken. Maar wij kennen uh, meerdere voorbeelden van dat een vrouw dat doet, maar dan naar toch wel ook andere rekeningnummers. Dus naar anderen in betrekking van bijvoorbeeld familie of kennissenkring, waardoor het toch wel wat lastiger wordt. Dat is typisch vrouwengedrag. Of uh, eerst is iets uh, wat in jargon heet koud zetten, klaarzetten van wat je wil stelen... is kijken of erop gereageerd wordt en dan vervolgens na enige tijd het toch weer weghalen. Uh, nou, dat, dat, dat, dat is iets geniepiger, iets beter voorbereiden. Dus je pikt een computer, je kijkt of dat opvalt en uh, je zet hem voorlopig even achter de kast. En als het niet opvalt, dan neem je hem mee naar huis. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Dus ik moet de, mijn vrouwelijke collega's... ex. Het die algemeen sneller zijn daarmee, die zet iets klaar, of, of die kijken om zich heen, pakken het en lopen weg. Ja, maar die vrouwelijke collega's die moet ik dus extra goed in de gaten houden. Ja, dat, dat zou je mogen zeggen. Wat wel heel opvallend is, is als wij een onderzoek starten... en we vragen nog een beetje voor de vorm aan een opdrachtgever aan wie denkt u... dan is het 80% de verkeerde mannen, maar nooit een vrouw. Ja. De redactie bestaat vandaag geheel uit mannen en die zitten nu te glunderen. Heel vrouw. Ja, dat heel kan ik je voorstellen. Ja. Maar het zijn nog steeds de mannen die het meest zelen... ...van de uh, bedrijfsfraudes uh, uh, eindigt in daderschap door mannen. Zo, jongens. Ja, dus dan zijn ze weer terug uh, op hun plek. Maar dat betekent dat vrouwen uh, nog heel, heel hard hun best moeten doen om dat in te halen. Dank wel, Richard Franke, directeur van Hofman Bedrijfsrecherche. De Gids. Amerikaanse president Obama wil, zoals gezegd, 2 miljard dollar besteden aan onderzoek naar auto's die rijden op alternatieve brandstoffen. Dat zei hij vorige week bij een bezoek aan een onderzoekscentrum voor alternatieve vervoersmiddelen bij Argon in eh, Chicago, in de buurt van Chicago. En Obama wil het onderzoek betalen uit de baten van olie en gaswinning in zijn land. Verslaggever Jan Peels vroeg zich af wat er in ons land op dit gebied gebeurt en ging kijken in Helmond. Ja, want hier zit uh, werkelijk alles bij elkaar dat zich bezighoudt met de ontwikkeling van auto's. Op de Automotive Campus is dat. Universiteiten, onderzoekscentra en bedrijven. Ze proberen allemaal hier in Helmond uh, ja, een bijdrage te leveren aan het uh, zuiniger maken van auto's. Of het zelfs helemaal zonder benzine laten rijden. Uh, Fred Welsje, u houdt zich bezig met uh, ontwikkeling en innovatie. Hoe kijkt u aan tegen die 2 miljard uh, van Obama? Ja, uh, dat is natuurlijk een fantastisch bedrag. Dit soort bedragen op het gebied van uh, innovatie kennen wij in Nederland niet. Nee, waar moet u mee doen? Ja, nou, dat is niet veel meer van over, hè. Dus uh, de overheid bezuinigt, bezuinigt, bezuinigt. En uh, uh, ja, de regelingen die er zijn, die zijn zeer karig. In 2012 is het hier nog geopend door de toenmalige minister van Economische Zaken vragen. Die had geen zak geld voor u? Nee, maar die had dan weer een nieuw beleid, zoals dat heet. Dat zie je vaak met nieuwe kabinetten. En vooral als er geen geld meer is, dan ontstaan er weer allerlei nieuwe beleidsvoornemers. Maar, ja, maar geld komt er niet echt dus. En op het ogenblik voor innovatie in Nederland lopen we ver achter op andere landen. Er is relatief weinig beschikbaar. Nou, hier bij de ingang staan al die bedrijven en instellingen op een bord die zich bezighouden hier. Ook een prachtige auto staat hier trouwens. Is dit het nieuwste van het nieuwste? Nou, dit Elektrisch? Een, uh, ja, dat is een Twiggy van, uh, van Renault. Een hele kleine elektrische auto. En uh, ja goed, we moeten hier natuurlijk wel uh, wat innovaties laten zien als de mensen hier komen. Wat gebeurt hier eigenlijk? Dit is eigenlijk een plek waar uh, R&D plaatsvindt, waar beproefd wordt. Dus research, and development, research en development, ontwikkeling en innovatie. En innovatie. En het bijzondere is dat hier bedrijven en kennisinstellingen en de overheid werken aan projecten, hier op de campus. Kunnen we eens iets zien van uh, wat er gebeurt? Nou ja, wat, hier, wat hier gebeurt is... Dat u, als u hier binnenkomt, dan ziet u al een uh, bord... waar u al de files kunt zien in Nederland. Uh, dit is een broedplaats van uh, mobiliteitssystemen... We hebben natuurlijk bedrijven als NXP, TomTom Tom en dergelijke. Want het gaat niet alleen maar over auto's ontwikkelen eh, zo zuinig mogelijk... of zoals Obama wil eigenlijk zonder benzine of zonder diesel laten rijden. We hebben het over automobieltechnologie, de auto zelf. Maar de, de auto is, staat niet op zichzelf, die rijdt op wegen... Dus de, alles wat er omheen zit, moet je meenemen als je praat over innovaties. En als ik praat bijvoorbeeld over mobiliteitssystemen... dan praat ik gelijk over hoe, hoe wordt het management van de rijkswegen gedaan. Dat is de overheid. En hoe pas je die systemen zodanig aan... dat we straks, als we rijden, gestuurd kunnen worden om de files te vermijden. En dat we zo min mogelijk milieuproblemen veroorzaken... door een paar honderd kilometer files die we elke dag zien. Ja, want uiteindelijk gaat het wel altijd over energie en over, over geld natuurlijk. Uh, minder files, minder energie, minder milieu. Belasting. Dus het gaat altijd over geld. Kijk, de automobieltechnologie zelf gaat natuurlijk over de auto's zo energie- en milieuvriendelijk maken. Ja, en daar zijn revolutionaire ontwikkelingen gaande. Zoals? We gaan straks auto's zien die uh, uh, 1 op 35 rijden He, en maar nog wel steeds op, uh, maar of nog diesel. steeds op benzine. Ja, maar het scheelt al een flink stuk en met veel minder uitstoot. Maar Obama zegt ja, ik wil eigenlijk helemaal van die olie af. Ja, uh, dat zal hem niet helemaal lukken. Want uh, hij is zelf grote producent van olie, dus hij wil er ook wel geld aan verdienen. Althans de Amerikanen. Maar uh, natuurlijk, er zijn heel veel ontwikkelingen op het gebied van elektrische auto's, hybride, waterstof. En dat staat nog maar aan het begin. Men doet daar wel wat sceptisch over, maar let maar op wat er gaat gebeuren de komende jaren. Als we hier verder lopen, dan zien we ook dat inderdaad de nadruk van alle ontwikkelbedrijven... als het gaat om uh, die auto's, dat zit hier rondom uh, Helmond en om, rondom die automotive. Hoe doen we het eigenlijk wereldwijd? Ja, wij zijn absoluut vooraanstaand in mobiliteitssystemen. We zijn vooraanstaand in navigatie, kaarten en dat soort zaken. Dus die, die status hebben we al. En die gaan we ook benutten. Want wij willen eigenlijk, zoals wat Nederland is op het watermanagementgebied gaan wij als automotor zien op mobiliteitsgebied. mobiliteitgebied. Oké, okay, dat Punt. wordt ook een exportproduct? Dat wordt een exportproduct met hele hoogwaardige banen. En dat waar gaat... gaan ze van schrikken in de rest van de wereld? Uh, waar komen wij mee? Nee, die schrikken niet. Die komen ons toe en die, dan gaan we ze helpen. Verder is het natuurlijk zo dat wij op zware, uh, uh, zware vervoersmiddelen als vrachtwagens... met DAF, Pakaar, daar zijn we echt ook wereldwijd erkend, althans DAF-trucks... En ja, en dat is heel belangrijk voor de werkgelegenheid. Hier op dit terrein uh, zie je ook bussen staan... die uh, rijden elektrisch of hybride of zelfs op waterstof. Dat gebeurt zoveel op dit terrein omdat gewoon, uh, ja uh, we krijgen straks ook uh, steden waar je in de binnenstad gewoon niet met benzinemotors mag rondrijden. Dat gaat komen. Vooralsnog komt er geen uh, geld van, de, van die aardgasbaten uh, bij u terecht dus. Maar waar moet u het dan nog doen? Nou kijk, uh, uh, dat is natuurlijk wel een, een, een probleem uh, uh, ten opzichte van het buitenland. Hè? We zien gewoon dat uh, uh, bedrijven of sectoren veel meer ondersteund worden in, met investeringen dan bijvoorbeeld in Nederland. Dat is natuurlijk een, een, een een, een, een hele moeilijk thema, die we ook met de overheid eh, bespreken. Want ja, eh, in andere, andere gedeelten van de wereld wordt zwaar ondersteund en meegeïnvesteerd. Men, men praat, naar mijn mening, te veel over subsidie, we praten over investeringen. Maar willen wij. In Nederland mocht een, een hoogwaardige werkgelegenheid creëren. Dan zal de overheid ook moeten investeren in het mobiliteitssysteem. Want dan kunnen wij een product maken. Niet alleen belangrijk voor Nederland, maar voor wereldwijd. 11 juni, groot congres. Komt Henk Kamp uh, daar ook kijken? Minister van Economische Zaken? Uh, of hij komt kijken, weet ik niet. We hebben hem niet gevraagd, maar we hebben wel uh, heer we hem uitnodigen? Riet... Ja, we hebben de heer Rietstra gevraagd. Dat is directeur-generaal. Rijkswaterstaat, hebben het over mobiliteitssystemen. Dus lijkt me een hele goeie. Hopelijk neemt hij ook wat geld mee. Nou ja, dat, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, Rijkswaterstaat uh, is wel een, een, een, een, een, af, een ministerie wat investeert. Dus uh, we hebben goede hoop. Een hoop doet leven. Fred Welsje van Automotive NL. Tijdens dat internationale congres op 11 juni... wordt er onder meer gesproken over nieuwe aandrijftechnieken... en nieuwe middelen van vervoer, van slimme wegen. Er wordt gesproken over navigatie. Enfin, je kunt het zo gek niet verzinnen. Een van de laagste stemmen aller tijden, die zingt. San Quentin, you've been living hell to me. You've been speaking me since 1963.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 Nou, hij houdt ermee op, maar er is nog ongelooflijk veel applaus. Het was dat uh, legendarisch concert van Johnny Cash in de San Quentin gevangenis vlakbij San Francisco in 1969. Als nu artiesten in de toekomst in Nederlandse gevangenissen optreden... dan doen ze dat waarschijnlijk voor een groot publiek. Want zo ongeveer op dit moment beslist de ministerraad... over de toekomst van het gevangeniswezen. En als het aan staatssecretaris Teven van Justitie ligt... verdwijnen veel penitentiaire inrichtingen... en komen daar één of meerdere mega-gevangenissen voor in de plaats... Paul Koehorst is oud-directeur van de penitentiaire inrichting Vught. En de Vught is ook een radiostudio en daar zit hij. Goedemorgen, meneer Koehorst. Goedemorgen, meneer Meurders. Een zeer belangrijke ochtend dus. Ja, ik denk het wel. Ik denk uh, dat we op een debakel afstevenen. Uh, Als de ministerraad uh, de ideeën van meneer Teven... En de minister gaat volgen. Mag ik eerst even vragen, hoe lang zit u al in het gevangeniswezen? Nou, ik heb zo'n veertig uh, jaar in het gevangeniswezen gewerkt en ik zit er nu niet meer in. Ik ben nu bijna drie jaar gepensioneerd. U geeft geen enkel advies meer. Ik, uh, uh, ja, dat doe ik toch wel. Want het virus wat je eenmaal oploopt in die 40 jaar... dat uh, gaat niet meer uh, weg. Er wordt van u gezegd ik, dat u in de gevangenis bent geboren, klopt dat? Ja, ik, uh, dat wordt vaak gezegd, maar het is niet zo. Maar mijn vader staat ook in het vak. En uh, ik ben dus uh, ja, wel opgegroeid... Naast de gevangenissen, dienstwoningen lagen ernaast. En uh, zo meegereisd uh, helemaal door het land heen, van baaiers tot baaiers. Uh. Ja, dan ben je wel in de gevangenis geboren. Ja, maar ik wou toch nog even één correctie uh, op uw uh, introductie graag, geven. Want dat want noteer ik heel want, graag. Uh, want, uh, want Johnny Cash, Johnny Cash ja. is, uh, heeft dat niet opgenomen in St. Quentin. Oh? Maar in een, in een baai is, een, ik dacht, 60 Folsom. kilometer verderop van San Francisco. In San Quinten ben ik daar zelf ook nog een keer geweest, tien jaar geleden. En toen vroeg ik dat aan die directeur daar. En die heeft mij bezworen dat Johnny Kess daar never nooit geweest is. Oh? En wat heet die baai 6 kilometer verderop dan? Nou, dat, dat ben ik even vergeten. Is dat Folsom? Kan dat? Het zou, het zou kunnen, het zou kunnen. maar ik, ik heb het niet meer paraat. U kan reageren op de site, gids.fm. Nou ziet het eruit dat veel gevangenissen gaan verdwijnen. En daarvoor in de plaats één of meer hele grote inrichtingen. En dat vindt u ja. dus verschrikkelijk, hoorde ik u net al zeggen. Ja, dat is, dat is geen goede zaak. Uh, men heeft blijkbaar niet geleerd van de, de opschaling bij het onderwijs. En de, en de, de nadigheid die daaruit voortvloeit. We hebben daar regelmatig van kunnen vernemen. Maar uh, ja, uh, als je hele grote baasen, mega-inrichtingen uh, gaat uh, uh, creëren... dan wordt het management, dat uh, kent het personeel niet meer... waarop het werkvloer staat, laat staan, de gedetineerden. En dat is toch wel erg belangrijk in een spanningsvolle uh, omgeving. Ja, maar waarom is dat dan zo belangrijk? Dat het management het personeel kent en ook vooral de gedetineerden, hoor ik. Ja, je moet, je moet weten wat, hoe de sfeer in de inrichting is... waar de knelpunten zitten, waar mogelijk problemen gaan ontstaan... en daar moet je proactief als management op reageren. En zo'n gevangenis, hoe ziet hij eruit? Maak mij helemaal ja, is... warm van zo'n megagevangenis. Nou, ik maak u liever koud voor zo'n megagevangenis. Zo U weet wat er dan met u gebeurt, ja? Ja, maar, ja ik bedoel het figuurlijk, hè, meneer Meurtjes? Dank u. Maar goed, um, ja, dat, dat wordt veel te groot. Dat wordt een, een heel groot instituut. En, uh, uh, uh, kijk, het probleem is natuurlijk al die managementlagen. We hebben een kerndepartement op veiligheid en justitie. Daar bemoeien ze zich ook met het gevangeniswezen. We hebben een hoofdkantoor dienst justitiële inrichtingen. Nou, daar werken ook heel veel mensen. Te veel mensen, zou ik haar willen zeggen. Dan krijgen we dan het management van zo'n mega-inrichting. En dan komen pas de directeuren van die locaties aan bod. Het zijn toch veel te veel managementlagen. Maar er zijn locaties waarvan de staatssecretaris denkt... nou, laat die nou maar sluiten... Want, uh, ja, dus dat is plek te veel. En wat moeten we met die lege gevangenissen? Ja, op het ogenblik hebben we inderdaad wat, wat, wat lege cellen. Maar uh, over een aantal jaren dan zullen we, zal blijken dat u die cellen weer hard nodig hebben. U hebt. Een... En als de staatssecretaris... Over dat die vrouwen u? die steeds meer stelen. Bedoelt u dat? Maar waarom nee. denkt u dat er in de toekomst meer cellen nodig zijn? Kijk, de, de staatssecretaris en minister... die hamelen steeds op meer veiligheid. Uh, het ministerie heet niet voor niks uh, veiligheid en justitie. Uh, men uh, heeft de mond vol over strenge straffen. Uh, uh, en dan gaan we baïessen sluiten, gevangenissen sluiten... Uh, huizen van bewaring gaan we sluiten... En, ja, straks kunnen we de mensen die ingesloten moeten worden... die ernstige uh, uh, daden begaan hebben, die kunnen we niet meer insluiten. Dat hebben we in de jaren 80, uh, begin jaren 80 ook gehad. De politiebureaus zaten overvol. Er kon geen plaats gevonden worden in een penitentiaire inrichting... Uh, uh, een verkrachter moest weer vrijgelaten worden om, vanwege plaatsgebrek. Liep gewoon weer rond in de wijk. Nou, de maatschappelijke onrust werd erg groot. Dat spookbeeld ziet u nu ook weer voor u. Helemaal. En gedetineerden gaan het, als, als er dan staatssecretaris Steven ligt... Uh, ja, veel vaker doen met z'n allen op een cel, als ik maar zeggen. Er gaan er meer dan één op een cel. En gaan, die gaan ook betalen voor een verblijvende gevangenis. Is dat dan wel een goede zaak? Ja, dat uh, betalen, dat, uh, daar heb ik me niet zo in, in verdiept. Dat lijkt mij toch een hele moeilijke zaak worden. Dat idee is wel eens vaker uh, geopperd, maar uh, nooit, nooit echt uitgewerkt. En die één uh, ja, of meer op een cel, wat vindt u daarvan? Nou, er zijn uh, 20% van de cellen zijn al aangewezen uh, om uh, meerdere personen uh, te plaatsen. Dus twee op een cel. En ik heb ook begrepen dat de staatssecretaris... meer cellen wil aanwijzen dat er twee op een cel komen. Op zich... Uh, ja, uh, daar kun je iets voor voelen, maar de selectiemogelijkheden en de beheersbaarheid in zo'n inrichting, die worden dan een stuk minder. Even terug naar die uh, kleine gevangenissen die voor een derde, misschien uh, voor de helft leeg staan. Nou, dat moet bezuinigd worden, dus ook bij het gevangeniswezen. Is dat niet uh, ja, te ontkomen aan de sluiting van die gevangenissen? U zegt ja, je moet ze niet sluiten, maar... Hoe je je, het je moet je met dan Nou ja, ik heb, ik heb ook een idee geopperd om een aantal gevangenissen die zeg maar, tegen België aan liggen, om die aan onze zuiderburen te, te verhuren. En daar moeten we dan ook niet de hoofdprijs voor vragen... zoals we dat normaal doen in dit land. Maar gewoon uh, onze buren maar eens even helpen. De dat gebeurt hebben toch een al? een geweldig capaciteitstekort... Ja, in Tilburg. Ja. Ze hebben een geweldig capaciteitstekort. Ook daar is een nieuwbouwprogramma. Pro, uh, maar dat gaat heel, heel langzaam. Zoals uh, heel veel zaken uh, in België. Maar goed, uh, die zouden wij voor een aantal jaren kunnen verhuren. En u zult zien, over vijf jaar hebben we deze capaciteit... weer zelf hard en hard nodig. Het ministerie moet 200 miljoen bezuinigen. Waar kan dat dan vandaan gehaald worden, volgens u? Nou, ik, ik heb een paar suggesties gedaan. En, uh, we kunnen eerst eens even in Den Haag kijken. En daar, daar kunnen een hele hoop mensen, een hele hoop functies... kunnen daar geschrapt worden. Een hele hoop uh, beleidsmedewerkers die houden elkaar alleen maar bezig. Bij welk, bij welk departement? Bij de dienst justitiële inrichtingen? Bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld daar had bij, u het net bij, over. Zeker bij, zeker bij het hoofdkantoor van, van DJI. Uh, daar kunnen een hele hoop uh, uh, uh, mensen weg. Hoeveel mensen werken er nu? Nou, een, ze hebben bij, uh, sowieso al een, een beleidsafdeling van, van meer dan 200 uh, medewerkers. En dat kunnen we dus zijn? Nou, hoeven... daar... Nou, daar kunnen we sowieso de helft van schrappen. Nou, dan, dan, dan hebben we al 10 miljoen binnen, hè? Ja, maar dat zegt u nu zo makkelijk. U, u, u pakt de pen en zegt, nou, een kas door die 100 medewerkers. Maar hoezo? Ja, het, het is toch gek. Ik bedoel, uh, vroeger, vroeger deed ze het met veel minder mensen. En uh, de, draaide het bedrijf ook goed. Dus ja, waarom er steeds meer beleidsmedewerkers bijgekomen zijn... is, is ons, directeuren in het veld, een raadsel. Zouden zichzelf aan het werk, wellicht? Ja, ze houden elkaar aan het werk. De dienst Justitiële Inrichting in Den Haag, daar kan dus flink op gekort worden. Waar nog meer op? Ja, je kunt uh, uh, korten op uh, programma's voor gedetineerden bijvoorbeeld. Hè. Gedetineerden die maar heel kort verblijven, daar moet je geen programma meer op, uh, op loslaten. Die moeten gewoon een straf uitzitten. En dat kost alleen maar geld en het uh, haalt niks uit. Worden er vaak nog externe adviseurs ingehuurd in het gevangeniswezen? Nou, te, te, te veel. Ja, dat gebeurt ja, ja, ja, heel veel, heel veel. Voor elk probleem wordt wel een externe adviseur ingehuurd. En dat kan wel een stukje, stukje minder. En hoe zit het met particuliere beveiligingsdiensten? Worden die ingehuurd? Ja, die worden, die worden ook ingehuurd met name bij de, de vreemdelingenopvang. Bij de detentieinrichtingen, zoals dat heet. En uh, uh, daar is ook heel veel capaciteit over. Uh, en, en dat kan ook wel een stukje minder. U maakt zich duidelijk zorgen. Hoe groot is nou de kans dat de plannen van het ministerie doorgaan? Ik denk dat dat een hele grote kans is. Want uh, ik heb ook al begrepen dat uh, de staatssecretaris vanavond bij Nieuwsuur zit. Nou, daar zit hij niet voor niks. Daar gaat hij uh, zijn plannen uh, verder uh, toelichten. En ik ben bang dat deze twee VVD-politici uh, afstevenen op een, uh, een tweede grote blunder bij de VVD. Maar dan is er nog altijd de een De eerste Kamer, kent he? u wel, de eerste kent u wel. Hè? Ja, noem hem nog eens. Uh, de inkomensafhankelijke oh, dat. bijdrage. Ja. Ja. Ik, ik denk, dat ik, was ik, al een gigantische blunder en dit, dit ook. Ik bedoel, we gaan 200 miljoen uh, wilmen bezuinigen. Vervolgens wil men mega-inrichtingen uh, uh, neerzetten. Dat moet dan de Rijksgebouwdienst weer gaan betalen. Hoeveel kost dat wel niet? Wat dacht u van uh, alle uh, huurovereenkomsten, contracten, et cetera, et cetera... die dus nog betaald moeten gaan worden voor, voor inrichtingen... die dan gesloten uh, uh, zullen zijn? Nou, de, de, de schade is enorm. Het stoom komt uit uw oren. Zo te horen, maar ik kan u niet zien. Ja, dus. nee, ik kan niet zien. Ik heb ook een koptelefoon op... dus die stoom die komt niet zo <lacht> makkelijk uit mijn oren. <lacht> de tender. Hé? Ja? Ja, als, als de VVD staat voor, voor vrijheid, de verdraagzaamheid... maar ook voor verantwoordelijkheid... nou, dan is dit buitengewoon onverantwoordelijk. Opstelten en teven zitten niet stil. Het ene na het andere. Wetsvoorstel dient zich aan. Hoe kijkt u aan tegen het werk van de minister en de staatssecretaris? Ja, het, uh, ik, ik, nou, wat, wat ik al zei, uh, onverantwoordelijk... Uh, op ja, niet alleen in, in dit geval, van... maar in zijn algemeenheid. Um, nou, dat er, dat er wat touwtjes aangetrokken worden. Dat het wat, uh, zeg maar de, met name wat, wat nadruk op de veiligheid in onze samenleving... Uh, uh, de, die nadruk gelegd wordt, dat is een goede zaak. Maar men, men spreekt zichzelf tegen... door uh, deze maatregelen voor het gevangeniswezen. Ja. Er komt nog een kamerdebat zonder twijfel... en dan kunt u nog proberen uw invloed daar... uit te oefenen. Daar, daar hebben we onze hulp dan nog wel op. Paul Koerst, oud-directeur van de penitentiaire inrichting Vught. Koken zonder grenzen en dat 24 uur per dag. En dan ook nog tijd hebben om te surfen op internet. Dadelijk de webwereld van de man achter 24 Kitchen, Rudolf van Veen. Na het nieuws met Dorot Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. Op Cyprus is de zitting van het parlement nog altijd niet begonnen. Het zou om negen uur bijeenkomen om over een alternatief reddingsplan te debatteren en te stemmen. Op dit moment overleggen partijleiders en fractiespecialisten nog over de verschillende onderdelen van dat plan. Buiten het parlement protesteren Cyprioten tegen onderdelen van het plan die zijn uitgelekt. Een van die onderdelen is dat een deel van de pensioengelden wordt gebruikt om het failliet van Cyprus te voorkomen. Uit het museum van Bommel van Dam in Venlo zijn vanochtend vier kunstwerken gestolen. Het zijn drie werken van Jan Schoonhoven en één van Thomas Reilich. politie bekijkt de beelden van bewakingscamera's, maar het is nog niet bekend of de dieven daarop herkenbaar zijn. De overvallers van het Bringsdepot in Best, die overval was gisteren, komen vermoedelijk uit België. Justitie denkt dat ze ook verantwoordelijk zijn voor de overval op een Bringsvestiging in Amsterdam in juni 2011. Bende zou vooral bestaan uit Marokkanen en Algerijnen.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 En dit is de anwb verkeersinformatie. Door een pechgeval is de Westerschelde tunnel richting Borsne tijdelijk afgesloten. En op de A4 richting Amsterdam, dan staat bij Dorp, een file van 2 kilometer. Dat komt door een spoedreparatie. Bij Zoetwouderdorp zijn twee rijstokken afgesloten. Dit is het met Felix Murders. Is een BMW als die van Carbon is? Nog wel zo degelijk en stoer. Sweet dreams are made of this... Ik ben en Dave Stewart. Zij heet de mix en dit nummer komt uit 1983, nog altijd actueel. Sweet Dreams. Degids.fm. Like ik just, just won't. be like, I am Christ en ik heb Oh my god, Jezus is right in front of me right now. is, of Jesus. Oh my god, trending. Jesus is trending right now. Uh, okay. Als Jezus terugkeert op aarde, dan is het eerste wat de mensen aan denken: gauw twitteren. Deze week via Twitter, haar zevende verjaardag. En Francisca van is aangeschoven voor zijn wekelijkse digitale bijdrage. En die gaat over Twitter. Goedemorgen. Francisca. Goedemorgen, ja zeven jaar. ja. 140 tekens. Dat, um, dat is uh, die de wereld veranderde, zou je kunnen zeggen. Ja. Toch, in die sessie, zeven jaar. Over die zeven jaar die bestaat... Uh, uh, is, zijn we op een andere manier met elkaar omgaan Op internet in ieder geval, dat kun je zeggen. Misschien ook wel in het echt. Um, het heeft uh, uh, het nieuws veranderd. Het nieuws wordt nu veel sneller. Ja. En, ja. Over al die facetten ga, ga ik het met je hebben. Uh, jij bent zelf een fanatiek twitterer, toch? Ja. Ja, wel, ik zit er nu zes jaar op zo ongeveer. Dus het werd ooit gepresenteerd. Twitter werd zeven jaar geleden bedacht. Toen was het, bleef het lange tijd heel klein. En toen werd het gepresenteerd op een festival. South by Southwest. Dat is in, in Texas wordt dat één jaar gehouden. Dat is een popfestival gecombineerd met techniek. En, uh, en dat is eigenlijk het grootste succes op technisch gebied... wat ooit dat festival heeft, zou je kunnen zeggen, voorgebracht. En omdat het ook ideaal was. Al die mensen die waren daar bij elkaar. En dit was... Eigenlijk zou je kunnen zeggen, de grote doorbraak van social media. Want die gingen daar, uh, wat, waar, waarom was Twitter zo handig? Je kon elkaar makkelijk uh, uh, volgen. Ja. Van waar hang jij uit, waar zit jij, wat ben jij aan het doen, enzovoort, enzovoort. Nou, dat bleek ideaal. En van daaruit verspreidde zich dat als een inktvlek over de rest van de wereld. En dan de invloed van Twitter op de snelheid van het nieuws. Hoe groot is dat geweest? En, en nog? Enorm is die. Hè? Dus je ziet dat er twee dingen gebeuren. A, uh, je weet dingen razendsnel... Uh, bij wijze van spreken voordat ze gebeurd zijn. Uh, dat is trouwens soms echt zo. Uh, een beroemde anekdote uit, de, uit de, uh, de geschiedenis van Twitter... is van aardbevingen die, waarvan je eerst op Twitter leest... dat ze eraan komen en ze dan pas voelt. Uh, dus uh, de Twitter-nieuws gaat sneller dan de aardbeving zelf. Uh, cool. de, uh, en je ziet dat, uh, dat media daar ook heel erg in meegaan. En niet altijd goed, vind ik. Hè. Want je ziet, er is, uh, vaak is, zijn dingen nog onduidelijk... of is het toch nog niet helemaal precies in de hand wat er is. En dan wordt er al over bericht, omdat het nu helemaal op Twitter staat. Het is ook een grote geruchtenmachine... en daar gebeuren gemakkelijker ongelukken door. En er zijn natuurlijk ook twitteraars die heel snel met het eerste nieuws zullen komen. Hè? Ja, er zijn uh, Frits Wester is daar uh, beroemd in. Hè. Dat is ook een fanatiek twitteraar. En die heeft dan een paar keer... Ja, dat hij toch echt als eerste... Peter Erdevries de Vries heeft dat ook gehad. Je wil echt als eerste zijn, dat is natuurlijk het tik die de meeste journalisten hebben, je wil als eerste het nieuws brengen. Maar je moet daar erg mee oppassen, want het gaat wel om dingen die je zeker moet weten. En nou, wat nadelige gevolgen van Twitter? Uh, ja, je zou kunnen zeggen, wat ik wel eens het idee heb is... Uh, we hadden al het idee van Big Brother, dat is de staat en dat, is de, uh, dat zijn de bedrijven... die jou in de gaten houden, enzovoort, enzovoort. En wat je zou kunnen zeggen door Twitter is dat ook een beetje... ja, je echt je broer geworden, of in ieder geval de mensen om je heen. Daar kwam... Um, de, van deze week weer een mooi voorbeeld van, of tenminste een beetje een triest voorbeeld. Er is een conferentie in Californië voor uh, uh, programmeurs. Nou, daar zitten twee mannen in de, in de zaal, uh, die zitten naast elkaar zo te praten. En die maken wat, uh, uh, hoe noem je dat, dubbelzinnige opmerkingen ja. zo tegen elkaar. Die hebben het ergens over en die zitten zo een beetje te geiten. Zoals mannen dat wel vaker met elkaar doen. En daar zit voor, voor hen zit een vrouw die stoort zich daaraan, die draait zich om, maakt de foto van de twee... en zegt, die zitten hier een beetje dubbelzinnige opmerking te maken, wat vervelend ik storm met één In plaats van dat ze tegen ze zegt, twittert dat de dat wereld rond. Ja. Wat gebeurt er? Een van die twee jongens. Ja, ze worden herkend, die wordt ontslagen, prompt van zijn werk. Daar zijn ze in de Verenigde Staten wat makkelijker mee. Vervolgens barst er een storm van protest los natuurlijk... dat die jongen ontslagen wordt. Wat is dat? Die maakt tegen een vriend een opmerking. Die, die, die toch eigenlijk privé is... Ja. En uh, vervolgens wordt dat meisje die getwitterd heeft ook ontslagen. Want of ja, het goed. bedrijf waar zij werkt, die zegt van... ja, hier hebben we helemaal geen zin in om hierbij betrokken te worden. En dan zie je toch wel... Mensen, dat zag je in het begin ook voor de weblogs. Mensen moeten leren wat je wel en wat je niet twittert. Uh, wat de omgangsvormen zijn. En dat geldt hier ook voor. Je moet niet zomaar... als je Twitter gebruikt om mensen aan de schandpaal te nagelen... Uh, heb je daar al heel snel een boemerang-effect. Big Brother is watching you. Maar dus niet alleen de overheid. Iedereen houdt iedereen in de gaten. Ja is de sociale controle, zou je kunnen zeggen, is door Twitter wat groter geworden? Je zei het al, Twitter werd geïntroduceerd op die beurs. Uh, South by Southwest in ja. Texas. Of ja, een beurs. Dat is ook een popfestival. Een festival. dat staat dus 30 jaar, ja. of bijna 30 jaar. Is, is, er, is er binnenkort weer een nieuwe Twitter lancering te, te verwachten? Of althans zo'n soort? Nou, het is daarna nooit meer. Ik bedoel, het heeft het lang geduurd voordat er zoiets kwam wat daar nou, echt gebeurde. Er werden wel meer dingen gelanceerd. En het was. Lange tijd een beetje een broedplek voor dit soort dingen. Er werden ook apps gelanceerd in de tijd. Je moet niet vergeten, Twitter is zo groot geworden... doordat de smartphone populair is geworden. Toen Twitter werd be uitgevonden, bestond de iPhone nog niet. Het was die, al voor de iPhone? Er was voor de iPhone. Ik gebruikte Twitter eerst, ik weet niet meer hoe ik dat gedaan heb... maar op een andere mobiele telefoon. En oh. uh, toen kwam de iPhone uit. Ja, en... Twitter en de iPhone zijn eigenlijk voor elkaar geboren. Dus dat was een huwelijk, een match made in heaven. Dat was een ideaal huwelijk. En daardoor is dat mede zo groot geworden. Want daardoor, Twitter, is natuurlijk, die vraagt aan je, wat ben je aan het doen? En dat betekent dat je buiten moet zijn. Ik kan je zeggen, Felix, jij zegt je bent een fanatiek twitteraar... toen ik dat in het begin deed, was ik daar zo door gegrepen... vond ik dat zo'n interessant fenomeen... dat ik ook echt dingen ging doen om erover te kunnen twitteren. Dus een van de dingen die ik, die, die ik door Twitter ben gaan doen... om het maar eens positief te zeggen... is bijvoorbeeld hardlopen. Je ziet veel mensen verhalen over hardlopen zien Je kan ze vaak volgen ze doen erover, dacht van nou ja moet ik toch ook maar eens doen ben ik met wat vrienden van Twitter vervolgens gaan organiseren zijn we in Parijs gaan hardlopen dat soort dingen kon je 140 passen niet meer hè? wat zeg je 140 passen 140 passen en ik ben er ook wel eens mee op vakantie gegaan dus twee keer met Twitter zelfs, ja dat ik dacht van waar moet ik op vakantie heen en dan uh, vroeg ik dat aan mensen en dan keek ik gewoon wat het meeste welk onderwerp meestal genoemd wordt dacht van nou oké okay, dat zal er wel goed zijn dan ging ik dan heen nou, dat was er ook altijd wel zo dus ja dat, het is een, nog steeds ik vind het uh, maar dat is misschien omdat we eraan gewend zijn. De laatste tijd, en dat ik het toch veel voor mijn werk gebruik... zie ik wel dat dat soort dingen minder gebeuren. Het is, wel, het is heel erg geprofessionaliseerd. Er zitten veel journalisten op die verspreiden daar alleen maar nieuws mee. Of grappen over het nieuws. Uh, dat is heel populair. Dan je ook weer een beetje je vraagtekens... en moet je als journalist, ik doe het ook graag... maar is het nou je taak als journalist om grappen te maken over het nieuws? Maar iedereen doet het ook, he? de overheid, ook politieagenten. We, we proberen allemaal Joep van Teck te zijn. Ja, dat is het. Francisco van Jolen, die ja. langzamerhand nooit meer buiten komt... want hij twittert nog alleen maar. De Gids. Nog een naar. Hij is meester patissier en de man achter het succesvolle 24 Kitchen, het digitale televisiekanaal dat zich richt op alles wat met eten te maken heeft. Simone Wijmans praat met de televisiekok over zijn leven online. De webwereld van Rudolf van Veen. Ja, en ik ben niet elke dag online, maar als ik het echt gemiddeld moet nemen, 10 minuten, een kwartiertje per dag. Wat mij opviel voor zo'n populaire kok, tv-kok, dat je niet twittert. Veel collega-koks die twitteren wel uh, flink. Ik ben wel eens bij culinaire evenementen... en dan zie je collega-koks heel druk zijn met fotootjes maken... en gaan nog even hier staan. Dat, uh, dat opklooien van, van uh, dat zogenaamd oh zo interessante leven... dat boeit mij niet zo om dat zelf te doen. Dus geen Twitter, maar wel een hele uh, succesvolle website... van 24kitchen.nl. Vorig jaar hebben jullie een prijs gewonnen... voor beste en populairste tv-website. Waarin onderscheidt jullie site zich van andere kooksites... 24 Kitchen wilde... Ja, een soort kookschool, informatief zijn, mensen inspireren en motiveren. En dan is alleen televisie niet genoeg. Dan hoort daar een website bij waar mensen op elk gewenst tijdstip van de dag naartoe kunnen gaan. En dat wat ze gezien hebben op televisie, duidelijk uitgewerkt, uitgelegd, het recept uitgeschreven. Uh, in sommige gevallen ook nog eens een, een korte compilatie van het receptfilmpje daarbij. Dus uh, wat dat betreft is natuurlijk website en televisie is, is één Um, het is wel opmerkelijk dat zoveel mensen hun eten fotograferen... delen hun ervaringen enorm. Dus het is, het is wel een hele grote community. En het is mooi om te zien dat dat met zoiets eenvoudigs kan als je eten. Je bent ook meester-patissier. Kijk jij online nou ook naar het werk van anderen? In januari was het wereldkampioenschap patisserie in Lyon. De Coupe du Monde, de La Patisserie. En ik behalde er ontzettend van dat ik geen tijd had om daar heen te gaan. Dat, dat duurde twee dagen. Maar dat zou mij minstens vier dagen gekost hebben toch wel. Hè, met, met heen en terugreizen. En toen hoorde ik van mijn collega's... Hebben dit jaar voor het eerst hebben ze een live feed. Gewoon, de wedstrijd duurde twee volle dagen. En twee dagen lang werd alles live gestreamd en gepresenteerd. Zowel in het Engels als in het Frans. Dus dat was fantastisch. Bonsoir l'ami venu du monde entier pour cette 13e Coupe du Monde de pâtisserie. Et bonsoir Angela. Hoe doe je dat dan? Tik jij je recepten die je bedenkt? Tik je die dan uit met een typemachine? Of hoe gaat dat? Gaat het wel digitaal? Nee, ik schrijf, ik schrijf alles gewoon met pen zelf. En, uh, en dat blijf ik ook doen. Ik denk dat ik daar nog wel mee weg kan komen. En uh, Mijn collega's die, die typen dat in. Maar, maar heb je dat dan? Ja, gewoon in mijn map. Kijk, weet je wat het is? Als ik kan je wel laten zien natuurlijk. Kijk. Een hele nee, dikke zwarte ordner. Ja. En dit is alleen maar de recepten van Bakery. Ik realiseer me dat uh, de rest van de wereld het graag online wil. En ik ben blij dat we het dan beide hebben. En wat is nou je, je favoriete recept hier op papier? Oh, er zijn er zoveel. Maar ik heb een, een Texas-style apple pie. Ach, die is lekker. En de, de, de, de, de appelpizza. Dat is ook weer zo'n zo fantastisch recept van een, uh, een roomkaasdeeg met... Uh, uh, met een klein beetje azijn om de gluten te breken. Dat rol je heel dun uit. Daar smeer ik, net als een plaats, een plaats van de, de, de tomatentopping... gaat daar een banketbakkersroom op met een klein beetje amandelspijs En dan flinterdunne aardappelreepjes. Een soort Franse frietjes, maar dan uh, aardappel zeg ik, ik bedoel appel. Met uh, pijnboompitten, met pistache, met geweldige rozijnen. En dan wordt dat in een hete oven heel kort gebakken. Dus dan heb je een soort pizza slice die je uit de hand eet. Maar het is een appeltaart. Ach, dat is zo'n lekkere. Weet je, ik ga dat recept jou gewoon meegeven. Fijn is dat. Ja. Kijk, alsjeblieft. Ik krijg gewoon een papier zetten mee. Zet we dan nog iets gezelligs op. Dank je wel. Ja. Ben je een YouTube-kijker? De meeste dingen die ik bekijk, word ik op gewezen. Van, oh, je moet daar even naar kijken. Het is ook een soort uh, naslagwerk en, en geschiedenisles soms. Hè? Soms ben je, want alles waarnaar je op zoek bent, typ je in. En dan ben je soms verrast dat je iets vindt. Een goed voorbeeld daarvan is... Um, twee jaar geleden alweer uh, reden we een jaar lang door Nederland met een roze bus met cupcakes onder de naam de Bus Stop Bakery. Dat was een schoolproject voor de hogeschool in Tilburg... waarmee ik studenten begeleid heb in een, in een soort schoolproject... als opmaat naar Best Student Company van Nederland, wat ze ook gewonnen hebben. Op de website werd gecommuniceerd waar de bus zou rijden... en bij welke bushaltes hij zou stoppen. En toen waren we op zoek naar deuntjes, naar liedjes, naar muziek. Is er iets met busstop? En dan typ je dat gewoon in. En dan kom je in één keer op de Fatback Band. Een band uit de jaren zeventig. Een beetje in de stijl van de Jackson 5. pijpen, echte oude disco-soul. En dan zie je daar de busstop, inclusief dansje. <tied> Wat Leuke ouderwetse disco-muziek, De Fatback Band met uh, Are You Ready? Do The Bust Up. Een YouTube favoriet van kok Rudolf van Veen van de zender 24 Kitchen. Alle besproken links staan op de website onder het hoofdstuk De Webwereld Van. De Fn. Een milieuvriendelijke auto met de prestaties van een normale. De BMW i Drie. Deze week werd hij gepresenteerd en onze automan Wim oude was erbij en zit nu hier. Wim, goedemorgen. Goedemorgen. Jij ja, wilde je kosten wat kost, wilde je erover praten. Wat is er zo speciaal in die auto dan? Nou, het speciale is dat die auto van carbon is, hè, koolstofvezel. Een materiaal wat al uit de ruimtevaart eind jaren 60, begin jaren 70 stamt. Men had het erover, dat is de toekomst, want het is extreem sterk, extreem licht... Maar het was altijd moeilijk te produceren. En BMW heeft dus een procedure ontwikkeld om het ook industrieel te gaan maken. Complete carrosserieën, niet alleen kleine onderdelen. En daardoor enorm veel gewicht te besparen. Dus het kan nu in productie? Men kan het nu in productie nemen en we hebben van de week in, uh, in Lanshoed, dat is een van de BMW-fabrieken, de, zeg maar, de proefopstelling gezien. Uh, die auto komt later dit jaar uh, in serieproductie en daar kon je zien hoe dat in zijn werk gaat. En dat is een, uh, ja, een revolutionaire ontwikkeling in en de auto-industrie. dat was industrie. altijd uh, ja, het probleem uh, waardoor het zo lang geduurd heeft, want Carbon was, zoals je zelf zegt, al uit die ruimte van de industrie ja, heel uh, lang bekend. Het is al heel lang bekend. Het vindt toepassing in, in, in brillen, in masten van zeiljachten, uh, racewagens, uh, fietsen, crossfietsen, uh, cross die hele Licht en sterk zijn daardoor. Uh, maar dat is allemaal handmatig geproduceerd. Net zo goed als dat je polyester met glasvezel versterkt. Polyester, een, een glasvezelmatje en dan met hars instrijken en zo. Zo werd koolstofvezel eigenlijk ook gemaakt. En dan ook nog eens een keer speciaal gebakken of behandeld in een oven onder hoge druk. BMW heeft dat nu helemaal geautomatiseerd met robots, met enorme persen, met, met uh, een, een procedure wat herhaald kan worden en waarmee ze tot 50.000 auto's... per jaar kunnen produceren op een gegeven moment. En waarom zetten ze in op carbon? Nou, het is zo dat uh, elektrische auto's... Uh, hebben één groot nadeel... dat die accu's enorm veel wegen. En uh, BMW zegt, wij kunnen door die carrosserie... van koolstofvezel te maken, van carbon te maken die 200 kilo van het accupakket eigenlijk helemaal compenseren... zodat het toch een lichte auto wordt. En dat is erg belangrijk. Bovendien hebben ze daar ook nog een heel uh, revolutionair aluminium chassis bij ontwikkeld. Uh, het, is een, het is een revolutionaire doorbraak in de, in de productie van serieauto's. En is het een hybride auto of is het echt alleen maar een, een accu-gestuurde auto? Het is zeggen. een volledig accu-gestuurde auto. De eerste in een, in een reeks van die auto's, want BMW komt ook nog met een grotere i8. BMW maakt zijn eigen elektromotoren... Uh, heeft ook een range extender, zo'n hulpaggregaat aan boord... voor het geval dat, maar niet zoals bij een Opel Ampera... dat je 50 kilometer elektrisch kunt rijden... en uh, 500 kilometer op de benzinemotor. Nee, nou, eigenlijk net andersom. Je kunt 150 tot 200 kilometer elektrisch rijden en dan zit die... Dat noodaggregaat, die range extender erin. om nog 50 kilometer. om een paar laatste druppels benzine thuis te komen. Ja. Yeah. Nou kijk jij wel eens naar wielerwedstrijden? Ik kijk uh, graag naar wielerwedstrijden. En zie je dan wel eens bij een valpartij. dat al die fietsen over elkaar heen. Nou, al die yeah. renners staan over elkaar heen buiten. en dat dan enorme schade ontstaan. In die ja. fietsen. Ja, Want die zijn van carbon. Die zijn van carbon, inderdaad. En uh, ik denk dat uh, BMW het op een andere manier heeft aangepakt. Uh, is niet alleen op lichtgewicht gegaan, maar ook op sterkte. Ze hebben samen met Boeing gekeken hoe je optimaal gebruik van de, van de fysieke condities... Eh, voor die, voor eigenschappen van het materiaal gebruik kan maken. Maar Boeing gebruikt het in, met name de Dreamliner op grote schaal. Daar gaat het echt om gewichtsbesparing en sterkte. BMW wilde die gewichtsbesparing en sterkte... maar heeft zelf dan dat industriële proces ontwikkeld, gepatenteerd ook zodat andere autofabrikanten een beetje met een scheef oog en jaloers uh, zitten mee te kijken. Want BMW is voorlopig de enige die dit soort auto's ja. gaat produceren. Volkswagen en, en, en Audi en alle grote fabrikanten zijn ermee bezig. Er zijn ook al auto's die, die zeg maar een dashboard van carbon hebben of, of uh, kleine andere onderdelen. Maar uh, een complete auto, dat is totaal nieuw. Ja, rijden we binnenkort allemaal in van die carbon auto's? Ik denk, ik denk dat niet. Ik denk dat het wel iets heel exclusief blijft. Want zelfs met die serieproductie zal het een, een vrij kostbare auto worden. Maar ik ga ervan uit, en, en iedereen in de industrie... dat over een jaar of tien veel meer onderdelen van carbon zijn gemaakt dan nu. Net zoals dat er ook veel meer aluminium in auto's zit dan vroeger. Eh, om die auto's maar lichter te maken en sterker te maken en duurzamer te maken. Ziet die er een beetje uit? Hij ziet er best aardig uit. Maar anders dan een gemiddelde BMW... anders dan een gemiddelde auto. Heel veel glasoppervlak toch wel. Heel compact. Uh, want het moet een auto zijn voor uh, stads- en, en, en regioverkeer. Uh, dus wat dat betreft is het ook uh, een, een herkenbare toekomstauto. Nou, heel benieuwd. Wim Oudewering, hartelijk dank. De buis van vanavond. De televisie begint pas echt om vijf voor negen met de originele, lange versie van een Cote en klassieker. Zet ik op een Duitser aan op de fiets met een geweer zo, steek over zijn schouder uit met de bajonet erop. En die vraagt aan mij, hallo boeben." ik zeg hallo hè, altijd beleefd blijven, had ik wel geleerd van vader. Waar is de baanhoofd? Wat zei jij toen Ari? De baanhoofd is, is uh, dood, daar. Uh, aan de andere kant, daar ligt de baanhoofd. Ik dacht, Arie Temmes, nou kan je wat doen voor het vaderland. Dus ik zei, do is de baanhoofd. Do is de baanhoofd, baanhoof. zei Arie. En hij zei, dank u, en hij ging peddelen in de richting. Bijna avondfilm. We vul het, als, als een oorlogsfilm. Die Zwart Boek en A Bridge Too Far ver achter zich laat. Een werkelijke blik op het verzetsverleden van Nederland. Loede jongwaardig. Op SBS 6 is er een ander oranje gevoel. Dat is een alternatief voor diegenen die niet geconfronteerd willen worden... met de pijnlijke geschiedenis uit de uiterste nadagen van de bezetting. Nederland, het Nederlands Elftal, treedt aan in de WK-kwalificatie tegen Estland... Aftrap om half negen. Met voor- en nabeschouwing kunt u de hele avond zoet zijn. En mocht u zin hebben in een slow western... dan kunt u terecht op Canvas. Daar begint om tien over tien de film... The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford. Nou, de lengte van de titel zegt alles over de lengte van de film. Over de ontmaskering van een cowboyheld. Geen lunch vandaag, dus ook geen jeugd van den Berg. Er wordt namelijk geschaatst in Sochi, het k afstanden. En dat gebeurt onder leiding van verslaggever Sebastian Timmerman al daar en Jan Mom in Amsterdam. Jan, wat gaan jullie doen behalve dat schaatsen? Samen met de st Stopwoord, hier naast me van langs de Lijn... gaan we uh, ja, de wedstrijden natuurlijk uh, verslaan. Sebastian Timmerman, je zei het al, die doet verslag. Maar we hebben ook veel gasten, toch, Jeroen? Jazeker. Jochem Uithager, auto-Olympisch kampioen. zit, City, weet u nog, 2002. Vijf en de 10 kilometer huis schuift aan uh, om zijn analyse te geven. Sibrand Haarsma, Buma komt langs. Tegenwoordig gewoon Buma, hè, geloof ik, Jan. Ja. Uh, is natuurlijk CDA-leider, maar ook dol op uh, schaatsen. En we gaan het hebben over Cyprus natuurlijk. Want wellicht zijn er ontwikkelingen en dat kunnen we dan direct bespreken En ik moet wel even op zoek naar, is welkom, naar, naar de naam. Hier in De Kroon in Amsterdam even zeggen. En we hebben live muziek van Steten en er is satire. Alle vaste vrijdagmiddag live elementen. Dus kom langs naar het Rembrandtplein, De Kroon, Amsterdam. Tot Jan Bon en Jeroen Stomphorst. Gezamenlijk, ze hebben koffie, thee, bier en limonade klaarstaan. Aanstaande zondag, Pallenpaasen. Prettig in toch? En een goed weekend. Surf naar de zo Zometeen Jan en Jeroen. Het NOS Radio 1 Journaal. Elke dag...